Uh, ja de mensen hier willen gewoon de uh, vakantieperiode weer ervaren zoals voor de pandemie. Ook mag je zonder vaccinatiebewijs niet meer van de ene naar de andere stad reizen. Gaan zwembaden dicht en mogen minder mensen in het OV en restaurants. In Oekraïne is het lichaam van een Wit-Russische activist gevonden. De man die Wit-Russen hielp om het land uit te vluchten, kwam gisteren niet thuis van zijn hardlooprondje. Volgens een vriend werd de activist de laatste tijd gevolgd. Zijn lichaam werd opgehangen in een park gevonden. De politie gaat kijken of het zelfmoord was of dat iemand dat het daarop heeft laten lijken. In Rotterdam is vannacht voor de vierde keer in korte tijd een huis beschoten. Dat gebeurde in de wijk Feyenoord. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Ook in Vlaardingen werden vannacht kogels afgevuurd op een huis. Het is niet duidelijk of daar slachtoffers zijn gevallen. In België is er ruim 30 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de zware overstromingen ruim twee weken geleden. Nog nooit haalde het Rode Kruis bij een actie zoveel geld binnen. Er is ook veel kritiek, zo kwam de hulp in bijvoorbeeld pinster, maar traag op gang vertelt deze verslaggever. Het Rode Kruis heeft vandaag wel zo'n 800 vrijwilligers ingezet in deze ja, hele brede regio. Dat zijn er al meer dan de voorbije dagen, maar die weten daar niet wat te doen. of ja, Die lopen dan andere vrijwilligers die hier al wekenlang op eigen houtje bezig zijn gewoon in. De weg. En ook als je de straten loopt, voel je de onvrede bij de inwoners. Het Belgische Rode Kruis geeft toe dat het in het begin organisatorisch een zooitje was bij de hulporganisatie. Het weer, af en toe zon. In het zuiden blijft het bewolkt met af en toe een bui. Het waait niet hard. wordt een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg, alleen op de A7. Op de afsluitdijk heb je in beide richtingen vijf minuten vertraging.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 Yeah. He's really We zijn er allemaal weer een beetje klaar voor. Goedemorgen, uh, mijn heren. Goedemorgen, goedemorgen. Morgen, mannen. Goedemorgen. En de heer Stuy is er ook weer. Een wonderschone dag. Stuy heeft een hele lange vakantie achter de rug... en is helemaal opgeknapt. Je ziet hem helemaal blij zijn. Werken het dankbaar ja, of niet? Ik, ik mag wel uh, een, een heugelijk bericht bij deze alvast uh, lanceren... Ja, dat ja, de onze ja. luisteraars zichzelf nu ook in een alle drie, alle drie, bevinden. <laughs> We hebben ook uh, Dick Schleuders, goedemorgen, Dick... Uh, luisteraar inmiddels van de Show. Echt waar, Frank. Helemaal vanuit Zwanenburg. Het is ongeluk. We, we hebben natuurlijk Steven vanuit Huizen. Moet jij nu op dak gaan staan met antenne in je hand? Zodat Nee. het kan ontvangen? <laughs> nee, ja, dat, ik, Jongens, ja. het is allemaal veel moderner. Je kan alles tegenwoordig via bij, bij telefoon ontvangen. Online. Ja, ja, ja. uit, ja. Het kan gewoon. Echt waar. Je, maar uh, ik zie hier ook wat uh, fijne... Uh, we hebben een gast aan ja. tafel. Heerlijk Marcel, je kijkt uh, mee. Je moet een beetje leren hoe die knoppen er een beetje werken. Het is leuk bij radio als je mee Marcel heeft, want iedereen moet wat eten meenemen... Die zijn nog bevroren, die chocolades. Ik weet niet wat jij met je tandartjes is, maar die zijn nog bevroren. Dat hebben allemaal in Marcel, leuk dat je er bent. En dan bevroren soetjes mee. Helemaal goed, ja. Wij kwamen met lege handen, dus altijd beter. Alles beter dan niks. Ja, zeker. Hij is ook koud, hoor. Ja. Nou, Frozen Brain. Ik heb het vaak in Lekker recht, hè? Geduld. Heerlijk. Ja. Maar, nu zit erin. Zo. Raad jij altijd met volle mond of niet? Jawel. Oh, oké. Okay. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik ga meteen het uh, gras voor Hans uh, Botmanse voeten een beetje wegmaaien. Alweer? Maar uh, qua, qua uh, buikgriep. Uh, 1 september wordt er meer bekendgemaakt in de Rutte en de Jongens show. Maar ziet het er volgens nog echt ook naar uit dat de Formule 1 met... Ik, <tossimus> ik haal me schouders, ik haal me schouders ik heb, ik, ik, te Ik heb kaartjes op een, op een tribune en ze hebben me niet gebeld... dat ik niet hoef te komen. Dus ik denk dat het uh, gewoon allemaal toch, helemaal toch, gewoon toch, gewoon we, gewoon we, ja, geen probleem is. Dat zou echt effect zijn, ja. Maar, ik weet het al zeker. Maar, omdat ze, zijn, kijk, ze zijn niet gek, hè? Er zit daar een prins, die heeft een boekje... En er staan best wat nummers in die wij niet hebben. Zo makkelijk is het, hè? Ja, maar makkelijk. dan help me even. Gisteren, al die mensen die die evenementen op die na nou, 750 moeten... Nou, Kom aan. En wij gaan ja. de, met alle respect... want ik wil echt dat ze met 80.000 man in de duin zit ja. gevraagd. Uh, nou, daarom nou? vraag ik het ook. Want uh, Wat is de nuance dan in het verhaal? Nou, de 13 augustus gaan ze waarschijnlijk wel weer... Uh, als, het, als het blijft zakken, die buikgriep... dan komt het wel weer goed. Ja. Okay. Nou ja. Nou ja. ja goed ja, ja, ja, We hebben er mee te maken en we moeten ermee door. Nou, ik weet niet ja. anders. Ach, ja. Ik weet het ook niet. Uh, Hans ook niet eerlijk. Hey, en voordat Hans direct over si van Hassan begint. Dus oh, hebben ja. We hebben allemaal gekeken natuurlijk, hè? Um, ja. Ik zo heb het wel uh, de borstel om ik, uh, gezien, uh, Tino. Maar nou, Hans, is er, Hans is er niet, hè? Oh, Jawel. Oh nee, oh, wel? Oh, wel? Ja, want vorige ja. week was hij er niet. Nee. Oh, ik dacht dat hij twee weken weg was Oh, is dat zo? Nou, dan ga ik, ik ga kijken we of we. Het we gaan het uh, proberen en als hij het er niet is, uh, we in. In ja. hebben we ook drie Olympiërs, hè? Ja. ja. Ipenburg Drommel. Beb Ipenburg Drommel. Turner. is mijn buurvrouw geweest. Ja? Zo lief. was Zo lenig. Zo lief en lenig. <hijen> Kopje suikerleen. <hijen> ja, met, met een rapvjeur, met een flikvlakje. U, ja, ja, zonder een korrelsuiker uit, korrel uit het kopje te laten ja, vallen. Dat heb ja, ik ja, ook gehoord. En natuurlijk uh, uh, scheidsrechters. Omerin, ja. Omerin, ja. ja. En Van, nog iemand, hè? Ja, en Pietje Leegwater. Ja. René, en zoon, heb ik nog mee gebasketbald. Pietje okay. Leegwater is ja. basketbalscheidsrechter. Okay. En zijn zoon René, uh, basketbalscheidsrechter. En die met, heeft een keer de een, een finale gefloten. Ja, die heeft gefloten. Ja. De Olympische... de bal, op de Olympische Spelen. En natuurlijk Omerin, Bouchel. Ja. De judo-scheid die volgens mij 7, 8, 12, 21 dansen heeft in judo. Dat had ook nog nooit... Die dansen krijg je op een gegeven moment vanuit respect. Je kunt een bepaalde dan halen naar je zwarte band. Oh, ik denk dansen. Nee, dan dansen. Zo'n band. Een witte band. Een 8 of 9 of zo. Een Japan met 11, maar dat is echt... Uitzonderlijk, als kind heb ik een keer als, uh, uh, uh, uh, met carnaval, was hij prins carnaval. Had, Zeker, Wim -ha. ja, Had hij zo'n muts op en ik trok aan het veertje. Toen kreeg ik er een rost voor mijn kop, jongen. Ja, gek hè? Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik denk, dit is toch carnaval? <lacht> De, uh, ja, carnaval en, en het uh, in alle ramen geblokkeerd stonden we boven de tafels, man. Dat was. Uh, dat en hotel is benaderd op het carnaval. Uh, uh, ja, ja de mijn de vader taal. zat natuurlijk uh, dik in het carnaval. Ja. wel waar feest was, er was geen loofman te zien. Ja. <laughs> Er was ooit nog een keer een andere sessie uh, op de Burenweg... waarbij ook alles geblendeerd geblindeerd was. Maar goed, vergeet dat maar. Over, <laughs> nog even over die Piet Leegwater gesproken. <laughs> um, hij is meer, min of meer een beetje verantwoordelijk... dat ik op tijd uh, bij huis uit en bos uh, op de wereld ben gekomen. Oh, daar is hij uh, mede verantwoordelijk. voor. Ja, Kon je daar ja, heel een goed spijt van. Van. opvangen als baas? Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dit is ja. leuk om te horen. Ja, ja dat zegt zo. Maar waarom, uh, waarom ben je... Hij was vroeger de bedrijfsleider bij uh, de Albert Heijn... En daar was mijn moeder hoofdcassière. Ik een weet niet waar dit verhaal naartoe gaat, maar... Maar nou goed, dat is gewoon even... Gewoon een verhaal wat mijn band met Piet Leegwater is geweest. Maar, meer niet. Nee, maar jullie waren... Ja, dat was een collega van jouw moeder bij de zijn. Maar waarom heeft hij ervoor gezorgd dat jij in huis... Uh, in op de dag gebleven? dat mijn moeder uh, haar vliezen eigenlijk min of meer op punt stond... Uh, van te knappen, toen Brak. zei hij... Ik kom wel even aanrijden. Uh, en toen heeft die, uh, mijn hij mijn moeder... Heeft naar het uh, hij heeft oh. naar Hij heeft naar een huis Eitenbos uh, gebracht. gebracht. Ja, nou, ja, dat Moet ik eigenlijk goed vertellen. Maar dan ben jij dus een mug. Ik ben een mug, ja. Oh. Oh, mijn zus is ook in het bos geboren, dus dat was ja. vroeger een, een, een kraamkliniek. Goed ja, jongens, zullen een, is een kraamtlinie. Kraamtlinie. Ja, heb, jij, heb jij wat van? Okay. Ja, dat Natuurlijk. Oud. Eénmaals hij? Eénmaals hij van ja. de birds. Ja, ja, ja, ja, een tijdje geleden al hoor. Maar wel. Ja, toen was ik uh, net geboren. Wel een vrolijk, uh, vrolijk deuntje, Frank. Zeker, G. Hey. Maar Zeker, nog niet. Ja. Hey, uh, we hadden het net over uh, een aantal uh, uh, koppen in de krant. Mm -hmm. en, uh, Tino heeft er een aantal uh, uh, weten, te, weten te traceren. Mm -hmm. Nou, Tino, ja, ja. nou. wat is de mooiste? Ja, de mooiste vind ik toch... Uh, Hengelsportketen waarschuwt voor fishing na datalek. <laughs> <Ja. laughs> dat vind ik echt... Ja, sorry, je ja. ben je gewoon klaar. Je zit het... gewoon inlijsten en boven je boven aan je muur hangen. Dat zijn toch dat... hele goede journalisten die dat, die dat voorzien, hè? Nou namelijk zijn ze een beetje raar. Maar koppenmakers bij de krant, ik bedoel, werken ik altijd met speciale mensen die dan koppen maken. Meen je dat? Ja, ja, ja. Zijn we, is dat een aparte afdeling? Ja, ja dat afdeling was, dat koppen zoek, is sneller. Af en koppen maken. Ik, ik kon ook hele goed chapeaus maken boven artikeltjes. Dan moet je gewoon één keer wat het moet zijn. Ja. En ook, ik zal nooit vergeten, Henk, Even, <laughs> Henk Evenblij uh, was uh, de, een van de beroemdste sportjournalisten van de Telegraaf. En die uh, was waarschijnlijk na afloop van een wedstrijd, dat hij wel een stukje gedikt, maar is enigszins beschonken. En dat, dat was een Italiaans elf AC Milan tegen AC, tegen Real Madrid of zo, Spanje, Italië. En de kop over het artikel was Spaghetti Olé Olé. <lacht> <lacht> ja, ja, dat, dat ja, dit is toch wel. Dus heeft volgens mij iemand wel verzonnen ja, ja, wij, wij hebben het altijd over de kop: uh, Kalemans steelt speelt halve kip. Ja. Kaas, uh, kaas, of kaas. kaas ja, dat kan ook halve kip zijn. zou kunnen, maar Kalemans is het halve kaas. Ja, kaas zo, dat, zegt dat zou alles. het ooit in het leven geroepen. ik denk en dat dat, ja, dat een bestaan dat, dat kop. Er maar een van de mooiste koppen, ook vond ik van uh, Michel van Egmond, die maakte, die werkte toen nog voor de krantje, voordat hij boek ging schrijven, uh -huh. dat, dat hij uh, een interview gedaan met iemand uh, die de marathon achteruit loopt. Die mensen heb je, he. mensen die lopen marathons, je hebt ook mensen die lopen hem achteruit. Ja. Uh, en de kop boven die artikel: gaat goed met Karel, hij gaat hard achteruit. <laughs> ja, ja. Oh, dat, is, dat is toch? Ja. Fantastisch, Riljant, ja. Ja, dat zijn echt briljante ja. koppen. Ja. Ja, ik ben ik met een je eens. Ja, ja, ja. Maar dat is speciaal. Of ze zijn veel vreemd. Die, die, die andere over die vrouw met die dikke kont, die mag jij doen, Ger, want die vond ik ja. ook. Alleen de kop is al genoeg, hoeft ja. niet te horen. Een vrouw met megabillen en zwa, zwa, smalle taille verbreekt liefdesrelatie met vreemdgaande dwergvriend. Dat is toch wel? Ja, ja. ja. Ik wil weten hoe ziet die vreemdgaande dwergvriend eruit? Ik wil weten hoe ziet ja. die vrouw eruit? Ja, nou vrouw die, die vrouw met die billen en smalle taille, dat weet ik ongeveer. Ja. Nou ja. Dat smalle toch, tallen. Ja, smalle tallen en me, me, ja, een Ik denk aan Kim Kardashian of ja, zo. Ik, ja, ja inderdaad. Ja, maar die ja. heeft er Ari laten opspuiten, toch? Dat, dat ja, maar zie denk jij. je dat we ja. allemaal doen? Dan ja, gaan we ah, die jekker eens allemaal uh, vet uh, uit de andere hoeken in. Ja, oké. Okay. Dus de met die megabillen... dat zou er ook zomaar één kunnen zijn... die de goal heeft laten ja. ja Ik hoef jou ja. niks te vertellen. Nou, maar ook, uh, ik zit toch zo verder te denken. Uh, uh, Verbreekt liefde... Uh, de relatie met vreemdgaande dwergvriend? Ik vraag me af waar die dwergvriend uh, gebleven is. Uh, ja, maar dan. wat bedoel je? <laughs> ja, toch, Tussen de billen hè misschien, ja, van die megabillen. Salvag, nee, maar dat heeft dus blijkbaar een aantrekkingskracht uh, gek genoeg. Want <laughs> weet je nog ooit die Sergei heet? Die van paradise Island Ja, ja plane, oh, die thing. Ja, ja, ja, die had, die had iets van veertien vriendinnen of zo. Die ja. echt, nee hoor. Ja ja ja. ja. ja. Hij heette zeer veel. Nee, Hervé ja. Villegiers heette de Ja, Ik had alle letters goed, toch? Ja, nou, je had hem wel. Het was een <laughs> anagram, maar het is, het is herf, Mensen thuis Hervé Villegiers. Ja. Ja. En hij had dan moet je alleen op, maar even. hele mooie vriendinnen. En die was niet groter dan een meter 3, of zo denk ik. Ja. Maar dat is toch wel een wonderlijke, want je hebt al eens hele leven lang tegen al die baartjes aan gekeken natuurlijk. Ja. Had je nog geen Kalekano Ik denk dat ik wel. Kalekano ja. Wat je bedoelt weer over die kano, kano hebben. Ja, die waren er toen nog niet. Ach. Ja, ik, kreeg, ik kreeg nog een, een, een appje binnen van een, een reclame van Calvee uh, Pinnekaas. En er staat wie is er niet mee, groot mee geworden. En er was er één. En dat was, uh, hoe heet Velsen. dat? die van ik Die heeft een goed gevoel voor hem. Ja, Ja, zeker. En slimme gozer. En heeft de drijfstoelen de, bij de Voice verzonnen. Is hij dat geweest? Dat, dat hij. Hij, geweest, heeft er, geweest, ja. Ja, hij was degene die zei in een vergadering waarom die stoelen niet de andere kant op staan. Dat ja. dus wat John en William. Volgens mij heeft hij er ook een klein bedrag voor gegeven. Vriend, dan had, had je toch dat programma waarbij mensen door de vloer zakte dan? Of wat was het ook? Nee, dat was Rodeo. Oh, nee, Rodeo, Rodeo ja. ja. Dat was in 19... Ging, uh, ja, nee, dit was een, een, een draaischeep. Ja, dat was er een draaischeep. Als je gaat kijken naar wat er dan zogenaamd vernieuwd is in 45, ja. 50, 56 ja. 50 jaar. Vrijwijdig. Dat is Rodeo, dat was met Theo Stok. Ja. Ja. En dan stond er, een, er stond een artiest op een podium. Een ja. zwart wissels was nog gefilmd. En op het moment dat ze het slecht vonden, dan drukte de jury, die zagen ze wel z ja, dat, dus ja, het is ja, ja. eigenlijk hetzelfde ja. principe alleen ja. de zon. Ja. Ja. Maar ik, ik zit ook te denken aan die draaischijf dat die zo hard dat er dan de, de slechteriken dan op een gegeven moment eraf vliegen. Dat Raf zou ik natuurlijk ook kunnen denken. Stel de zaan en zwaaien. Ja precies. We met een standje 4. Ja standje 4. Ja. Ja, ja. ja. Goed. Nou jongens uh, uh, weer een blaadje dan maar. Ja laat maar doen. Zitten ja. we zit het mee, er toch? We zijn maar één keer jong. Wat wil je horen? Ja, e, dat laat ik aan jou over. Jij e, bent de man van de muziek op dit moment. Ja, ik heb ze bijna allemaal gehad. Oh? Sorry, wat dan gewoon? Ik kan ook uh, Skyfall van uh, Adele er even tussendoor. Nee, nee, dat ben doe ik niet. Nee, Frick Adele. Nee, ben je niet? gek. Nee ah, hoor, okay, live. Dan niet. Ik vind live ook leuk. Ach, live? Wat uh, live? Maakt dat nou uit. Iets. Iets. iets. Boven, de, boven live. Een zanger live. Ja. Een bloot boven live. Oh. Ah. ah, die is altijd goed, deze oh, oh, oh. Got your mother in the world She's not sure girl. Hey baby, your You like me, you like it all. You love men soon, you look too fast. You love men when they play hard. You want more, you want it fast. They put you down, they say I'm wrong. You tack it thing, you put them on. David Bowie. Is dat zo? Ja. Ja. David Zo Bowie gezien is, is het natuurlijk niet meer denk ik eerlijk gezegd. Jawel. Is dat zo? Jawel. We hadden het in het over dat dat zo'n alleskunner was. Knap. Ja. zo knap. Jij hebt een heel bijzonder concert van, misschien nog in Paradiso. Ja, ik ben een keer in Paradiso geweest. En, uh, en niet weggelopen? En niet weggelopen. Nee, dat was fantastisch. Hij deed nog één tour met de grootste hits die hij ooit gemaakt had. En uh, daar ben ik altijd wel gevoelig voor. Want weet je, als, dan gaan ze een nieuw album doen. En dan denk ik van ja, wat heb ik er nou aan? Doe dat lekker thuis. En niet bij mij. Ja, dat is He? een hele bijzondere benadering van, <laughs> van, van, van popmuziek. Ja, ja. Ik, vind het, ik vind het leuk om al die hits te horen. Ja. Ik ben bij de BG's geweest. Die deden ook al die hits uh, helemaal te leuk. Weet je wel, dan, dan heb je er wat aan. Ja, dan ben je ook geen superfan natuurlijk. Nee, ik ben nooit nee. superfan van iets geweest. Nooit? Nooit ook niet van Alleen Fransjebouw ah, okay. misschien. Jan Smit? Maar dan één lied. En Jan Smit. Ja, ja, Jan zeker. Jan topper. Oké. Oké. Hans, Oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, daar zijn we wel benieuwd naar, want er is wel wat te vertellen. We gaan niet over de Olympische Spelen hebben hier. Oh nee, niet over de... hey, Jongens, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Niet over de Olympische Spelen. Nou, dan... nou, misschien alleen over die mevrouw die zo hard loopt. Ja, die wel de bordje moet leeg eten, want anders gaat het niet heel lang goed. 49 je. kilo weegt ze. Ja. 49 kilo is die van Hassan, ja. Dat is mijn linkerbeenhals. Dat <tiedacht> is zijn derde been. Ik weet niet, ik weet niet zoveel. Nee, ik weet niet keer zoveel. <tiedacht> ja, maar dat is natuurlijk wel een uitzonderlijk goede loopster. Hè. De niet normaal. Wat ze deed, deed gisteren op die 1500 uh, uh, meter... Uh, waar ze viel, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Ja, ik, ja, ja. In de voorlaatste ronde en uh, eigenlijk denk ik in de laatste ronde, ja ja, laatste ronde. En uh, begint achteraan en begint even te lopen en haalt ze allemaal weer in. En uh, gewoon als eerste eindigen. Alsof Die ze vijf... stil stonden, hè? Niet normaal. Ja. Dat was er 1500, en uh, uh, Later liep ze de 10.000 meter en dat was natuurlijk... Nee, sorry, de 5.000 meter. Ja, fenomenale race van haar. En uh, ja, schitterend goud natuurlijk. Maar die deed ze er gewoon bij, hè Hans. Want ze wilde eigenlijk de 1500 en de 10, dat zijn haar afstanden. Deze had nou, ik deze ook maar proberen. Maar die 5000 meter, ze van dat zal ik ook maar proberen. Oh. Nou helemaal is <laughs> niet normaal, toch? Maar, ja, ik uh, sluit niet uit dat ze nog twee keer goud houden. Dat is ongelooflijk natuurlijk. Hè? Dan komt ze in de buurt van die blanke schoen hè? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja zeker. En woensdag uh, uh, loopt ze dan die 1500, de halve finale. En dan zaterdag finale 10.000 meter. En ik is vrijdag of zondag. Geloof ik die 500 meter nog. Dus dat nog een druppelgramma. Dus, uh maar Fanny Blankers koen had vier medailles, toch? Uh, vier, dacht ik ja. ja. En die kreeg uh, een fiets. Kan uh, ik me nog even. Ja, ja. Een, misschien een koelkast nog, dat weet ik, ik wel. Ze, ze kreeg een fiets, dat was de beloning. Ja, hartstikke leuk. Hoefde ze niet meer te lopen. Ja. <laughs> <laughs> maar ik vond, zie uh, van is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik vond eigenlijk een van de hoogtepunten, kunnen we dat gezien hebben bij die hoogspringen? Oh ja. Oh. Qatar en Italië. De twee jongens, Bashim en Tomberi. Ik zat te huilen voor de buis. Die sprongen allebei 237. En er komt een, een official bij van... gaan jullie door? En die, die het uit Qatar die vraagt van... kunnen we dat, dat niet delen dan? Die, die, ja, dat kon ook. Nou ja, uh, alle twee een gouden plak. Allebei Olympisch kampioen. En uh, die, die blijdschap daarna... Die qatar die zei dus... let's make history... Ja, het waren vrienden, hè, enorme kameraden. Vond ik ook zo, heb, je de, heb je die, die medaille-uitreiking gezien? Want die Quartarees, die hing dan bij zijn vriend uit Italië om en die Italiaan bij die kwartarrest. Nou, verbroedering ja, ja. om echt te gek. Zeer tegen het protocol, hè, want je moet je eigen medaille eigenlijk ophangen. Maar goed, uh, het, het gebeurt eigenlijk nooit hè, dat ze op, de, op die manier doen. De laatste keer was het in 1912, heb ik begrepen. <laughs> Dus uh, ja, uh, geweldig Toen sprongen zo over een tuinhekje. <grijpte> ja, ja. Toen kregen ze een ezel. Ja. <muchman> ja. Ja. En, uh, ja. nou, ik ging zo ik, ik die, die Nick Kimman, een BMXer. Op ja, af, uh, Ook zo'n. Zo uh, Kimman van die mini? Nee, nee, dat is een BMXer. Oh, sorry, Goud. Ja, Dat is een official die tegen hem aan. Uh, Je ja. die reed inderdaad eerst tegen een official aan. Uh, uh, gaatje in zijn knie en uh, gedoe, allemaal. Maar dan haalt vervolgens gewoon goud. Dat was natuurlijk ook geweldig. Hè? Ik bedoel, uh... helder, helder zijn. Maar wat me wel opvalt, Hans. Misschien heeft dat met de, met de. Dat is ook jouw vak. Heeft dat met de verandering in de sportfunistiek te maken? Het lijkt wel of iedereen een klein drama heeft. Zie van die viel, ja, is... uh, die, Tim, die Kimman die brak zijn knieschijf. Iemand anders. Ja. De, de broer had zelfmoord gepleegd. Elk verhaal ja. heeft een, een, een onwaarschijnlijk dramatische aanloop. Maar wat denk je ja. van Max Verstappen? Ja, maar die doet niet mee aan de Olympische Spelen. Daar ben je in feite altijd naar op zoek. Naar bepaalde emotionele dingen. Dat is al jaren... Dat wordt alleen maar een erger, denk ik. Ja, precies. valt nu echt op. Je ziet het ook ook aan tv-programma's. Ik bedoel, er moet altijd emotie in zitten. En tranen. liefstranen tranen ook nog. Dat is het allermooiste voor de televisie, geloof ik. Dus ja, dat is gewoon zo. Dat is een hele verandering geweest. Kijk, je, je, je kan niet meer aankomen met een verslagje over uh, hoe het allemaal gegaan is en, uh, en verder... Uh, nee, precies. En, en die Giles, die, die Amerikaanse uh, turnster, th die, uh, die steeds afhaakt omdat ze mentale problemen had. Mm -hmm. Ja, ook een mooi verhaal natuurlijk. Nou ja, zo zijn er natuurlijk uh, tientallen uh, verhalen te bedenken. Tom Dumoulin <laughs> niet te vergeten, hè? Nee, ja, inderdaad. Ja, dat was ook een mooi, mooi verhaal natuurlijk. Uh, ja? ...wilt eigenlijk stoppen, gaat door en uh, haalt een medaille. Ja, geweldig allemaal. Jullie noemen net trouwens even wat Sanforders die uh, op de Olympische Spelen uh, ja. gepulgeerd hebben. Bert Brommel, nou ja, dat was de enige eigenlijk die, die zeg maar, als, als deelneemster, uh, uh, als atleten. Maar Piet Leegwater en Willem de dat waren allebei scheidszitter. Ja. Jullie, jullie begrepen nog even Maarten Koper, die is ook... Uh, ook die, is ook die. die, ook die. Ja? Als fysiotherapeut. Hè? Klopt. Twee keer zelfs. Eén uh, keer voor de honkballers in 2000 ja, en uh, tot en met uh, 2004. Ja, ja, toen werd hij eruit gekegeld. En toen uh, was hij ja. uh, vier jaar later als uh, fysiotherapeut van uh, Cor van de Geest en de judo ploeg uh, ja, meegegaan. Ja, bij de judo-erzies hij nog ook geweest. Nou, ja, ja. bij deze? Nou ja, ik, ik, ik zelf heb er vier meegemaakt. Ook vier keer geaccrediteerd. Dus, uh, heb je ook meegedaan? Ja, met een gevulde koek in je hand en een Nee, niet meegedaan. Nee, nee. <laughs> als jij een accreditatie hebt, ik dan natuurlijk... Dan, dan behoor je tot de Olympische familie, ja. het uh, Maar goed, uh, dat even terzijde hoor. Jij hebt leuke dingen meegemaakt, Hans. Sorry, wat zeg je? Jij hebt leuke dingen meegemaakt. Ah, hou op, man. Moest je het een stukje doorbellen, hè, in die tijd? Ja, ja, zeker weten. En dan namen ze het om en dan uh, tikten ze, ja. ja, ja, tikte ze het in Rotterdam uit. Ja, jij moest het inspreken op een bandje en dan tikten ze het in Rotterdam uit. Ja, ja. Bijzonder, Bijzonder onwaarschijnlijk toch? In 1984 dacht, ben ik voor de eerste keer met een, met een uh, computertje op pad geweest, een Tandy 200. Ja, uh, Tandy, En dan, dan kon je dan met zo'n uh, apparaat, dan moest je die, die horen inleggen. Ja. En dan hoorde je... Pak ze. En dan, wist, ja. en dan wist hij dat het goed ging. Maar <laughs> dat, dat, dat was de eerste keer dat ik met, met, met, met een uh, uh, computer op pad ging, dat was 84. Was die ja. net zo groot als de toenmalige telefoon, Dat je zo'n rugzak van 10 kilo op je... Je kast dat hangen, of niet? Ja, dat viel of zich wel mee, dat viel op zich wel mee. Zich wel mee. Maar uh, jij ja, je had zo'n apparaat waar je die horen in moest douwen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja soms ging dat natuurlijk dus ook fout, maar uh, af en toe uh, ging dat wel goed, dat was mooi. Ik wil even naar de klantuur van Hongarije, want daar is het ook een en ander gebeurd. Hè? Ja, eerlijk. gekregen. Het was een uh, emotionele race, nou ja, ongelooflijk wat een beetje regen voor zo'n race uh, kan doen, hè. Het begon eigenlijk in de kwalificatie al, want... Uh, ja, daar verloor Max toch een paar tienden op, uh, op de Mercedes. En dat, was natuurlijk, uh, dat is natuurlijk geen goed tegen. Want dat betekent ook dat de Mercedes weer terugkomt. Hè? Nou, de, de boelgeroep van Hamilton hebben we gehoord uh, na die kwalificatie. Hè? Door zijn actie op zilverstel natuurlijk. Uh, hij legde de schuld weer bij de leiding van Red Bull. Uh, die had opgeroepen tot boel, boelgeroep. Dat is helemaal dus, uh, de, de, de, de De sfeer tussen... Uh, uh, Red Bull en, en, en Mercedes, dat uh, gaat uh, niet echt uh, goed, geloof ik. Nee. Maar goed, nu hebben ze uh, vier weken om een beetje uh, bij te komen, allemaal. Zijn geen vrienden meer? Ja, sorry? Zijn geen vrienden meer? Nee, absoluut niet. Nee, nee dat wordt het ook uh, dit seizoen niet, denk ik hoor. Dat een, <lacht> nee, ik denk het ook niet, nee. Een spannend seizoen. Nou ja, de start uh, hebben we allemaal gezien. Uh, Bottas maakt een enorme fout natuurlijk door, uh, door veel te laten remmen waardoor die op Norris uh, knalde en uh, die vervolgens verstappen eruit uh, uh, rosten. en uh, Perez volgens mij ook in diezelfde uh, nou ja verstappen met een halve wagen door hè. en uh, ja die zagen we duelleren met uh, Mick Schumacher later en ja uh, on on onwaarschijnlijke beelden allemaal en uh, nou ja dat, dat was ook weer niet bevorderlijk voor de vriendschap tussen uh, Red Bull en Mercedes want ja, ze noemden het bij Red Bull een grove fout dat was het natuurlijk ook. Hij heeft vijf platen straf gekregen, uh, onze vriend Bottas, en uh, excuses werden niet aanvaard. Dus, uh. Maar bijvoorbeeld ontsponsor is toch een heel aardige race, hè, met uh, mooie duels tussen Alonso en Hamilton. Ja, dat was mooi. Ja, dat was mooi. Dat was echt mooi. Op... Knap hoor. Ophield, ja. Ja, zie je ook de ervaring hè, van zo'n zo zo ja, oude uh, uh, Alonso. Ja, klopt. Maar goed, dat leverde wel kom de zegen op, zijn eerste zegen. Mooi, mooi om te zien natuurlijk. Ja. Uh, toen Max trouwens die knal kreeg in het begin, zakte inderdaad aantal kruikers van 1,7 miljoen direct naar 1,3 miljoen. Jezus. Heleboel... Hebben je toch een mooie race gemist? Ja, die hebben toch wel... <laughs> ja, ja, in feite wel, ja. Zo kun je het ook zeggen. Nou, inmiddels heeft Red Bull heel veel schade opgelopen. Silverstone en Hongarije. Ja, dat kost niet weinig hè. 2,5 miljoen bij elkaar ongeveer. Ja. En bedankt. Eerst 2,5 miljoen. Ja, dankjewel. Je kan over die 2,5 miljoen je niet zeggen. 2,5 miljoen kunt u niks meer nou, zeggen. Ja, ja. ja maar ze zitten wel met dat budgetplafond <laughs> van uh, 145 miljoen. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk uh, aardige hapjes die eruit uh, uh, worden geblokken. Ja. Uh, dus uh, zij zeggen, en dat krijgen ze Ferrari mee, dat uh, eigenlijk degene die zo'n crash veroorzaakt, uh, en daar straf voor heeft gekregen, nou ja, dat is dan Hamilton en Bottas, zeg maar nu, uh, dat die uh, die schade moeten betalen. Daar zit wel iets in natuurlijk, dus ze willen dat uh, voor volgend jaar ook in de reglementen... Ja, Ferrari sloot zich er ook bij aan, hè? Bij dat, uh, ja, uh, zeker, want Leclerc uh, ja, die werd ook buiten zijn schuld helemaal uh, eraf gerost. En uh, ja, dat was allemaal de schuld van, van uh, onze vriend uh, Bottas, dus ja. Oké, okay, nou dan zagen we in afloop nog uh, uh, Hamilton, hè, die, uh, uh, die ondersteund moet worden op het podium. Hè. Hij zegt zelf dat hij waarschijnlijk long covid heeft, dus ja, dat uh, weet ik ook niet hoe dat uh, zich verder uh, gaat ontwikkelen. Uh, we krijgen nu de zomerstop tot 29 augustus maar liefst, dus vier weken geen Grand Prix. Uh, en dan gaan we naar uh, Frank ook een mooie, mooie circuit natuurlijk. Ja, en die week erop? Zandvoort. Ja, Ah, jullie hadden het er net al even over. Uh, wat ik begrepen is uh, uh, dat uh, die race sowieso moet doorgaan, uh, uh, eventueel ook zonder publiek. Maar uh, als ze dat niet willen en niet doen, dan is die Grand Prix voor Zandvoort gewoon verkeken. Want dan krijgen ze hem gewoon ook niet meer terug. Dat is, uh, is er, is er geloof ik wel duidelijk gemaakt. Oh, is dat zo? Ja, dat heb ik begrepen. En, uh, ja, dat zou natuurlijk een slechte zaak zijn, ja. maar uh, ja. Ja, ze willen eventueel, de organisatie zou dan de schade die ze opgelopen hebben dan uh, willen verhalen op de overheid. Ja, ja doe, doe maar, de KLM moet er ook voor betalen, Er kan er wel een miljardje bij nog hoor. Hop, hop, hop. Ja, dat maakt er ook niet uit, ik bedoel, uh, wat zal het kosten Opa, een paar honderd miljoen, dat maakt nou uit. Ja joh, maar goed, uh, we staan nu toch in de, in de, in de min al een tijdje. Ja, dat <tie> weet ik wel zeker, ja, ja. Nou goed, uh, we, we zagen natuurlijk ook mooie, mooie zaken als uh, Latifi en Russel, hè, die van Williams. Uh, rijdt al, uh, al, al, al jaren achteraan daar, Williams en uh, haalt nu met twee wagens punten en dat is natuurlijk ook geweldig hè? ik bedoel een uh, uh, prachtig uh, team uit het verleden wat nu weer een beetje terugkomt ja ook een beetje met een hoop natuurlijk maar goed, uh, uh, geweldig dat, uh, dat die twee uh, uh, punten halen oké, okay, nou uh, goed, uh, we gaan het zien vandaag rijdt uh, Russel in een Mercedes, vandaag op uh, Hongarije we testen daar bonden voor 2022. Oké. Okay. 18insbonden van Pirelli. Dus, uh, nou ja, en Russell, ik zie hem volgend jaar wel in die, uh, in die Mercedes zitten, hoor. Ja, denk je? Ja, ik denk dat ze mijn bot dat niet doorgaan, dat denk ik. Nee, dat denk je. ik niet. Dan krijgt uh, Hamilton een zware dobber aan die George Russell, want ik, uh, <lacht> ja, dat is geen pannenkoek. Nee, absoluut geen pannenkoek. En uh, ja, ik denk dat hij het ook wel verdient om te laten zien dat hij het goed kan, weet je wel. Dus, hij uh, heeft wel een beetje daar, een poffertjeskop. Ja, nou ja, goed, uh, ook met de poffertjeskok uh, kun je hard gaan hoor. Hoeft je geen pannenkoek te zijn? Nee. Geen modeshow. We, we gaan het meemaken, je hoort allemaal. En, uh, we gaan het ja. meemaken, zien en beleven. Ja, absoluut, zo is dat. Uh, Ga je lekker in de zon zitten vandaag, Hans? Sorry? Ga in de zon zitten vandaag? In de zon? Nee, nee, ik moet vanmiddag even wat uh, medicijnen rondbrengen voor de uh, apotheek. Nee, medicijnen! Medi Medicijn. Ja, de rijdende medicijnman Van zo'n medicijnen Medicijn. Ja, hij moet ook het magazijn zijn. Ja. Nee, is medicijnen, ja. ja. Nee, ja. Okay, maar. Uh, nou, uh, gewoon een rustige dag verder. Maar. Uh, we gaan er wat van maken, mannen. We spreken. Uh, ga jullie spreken. Wanneer sta je bij de Warrior? Ik wens nog een. Hey, sorry? Wanneer sta je bij de Warrior? De Warrior, de Warrior. Uh, Spider. Vrij uh, morgenmiddag weer. Oh, morgenmiddag Kom ik morgenmiddag even een kopje koffie nou ja. bij je halen. Kom ik me auto? toch? Gezellig! Nog een hele fijne uitzending. Toedaloo al. Dankjewel. Bye. bye bye, zet hem op, hè. I hear him Before I go to sleep And focus on the day that's been I realize he's there Turn the light off and turn away prachtig dit. Keetje Boes. Keetje Boes. Die is ook niet meer zo jong hoor. Nee, hij is van het bouwjaar 59. Dus dat schiet al aardig op. Ja, een beetje onze... Nou, iets jonger nog. Iets jonger. Nou, Vijf jaar jonger. Jongen, hé, niet erin... Vijf jaar jonger, heer Loopman. Vrijf het er lekker in, weet je wel. Maar hadden het net even over het ongemak van diverse lieden, waaronder wat sportmensen en zo, maar het kan altijd erger natuurlijk. Is dat dan? Vertel. Of meer bizar? Dat is een uh, man die heeft nu een uh, permanent misvormde leuning. Nee. Uh, nadat hij het uh, twee weken in een, uh, jawel, hangslot had opgesloten. Ja. Dus is een uh, gozer in Thailand, Thaise ja. vrijgezel, 38 jaar oud, nood bij de benen. Die sloot zijn genitaliën op in een kooi. <laughs> waarna hij naar eigen zeggen de sleutel verloor. Vier. Het is nou, een vogeltje. Proberen, nee. Maar een vogel. Hij probeerde het slot te verwijderen met ja, weinig resultaat. Toen moest hij naar het ziekenhuis. En uh, ja, die, die man, zijn moeder, uh, ja, blijft toch je kind hè? Die probeerde helemaal ja, mee, mee. Die zei tegen de medici: Ach ja, hij had nog helemaal graag zijn geslachtstil uh, in kleine gaatjes, dus uh, kan wel eens fout natuurlijk. Maar dat zat in een kooitje. Ja, ja in een uh, ja, of in een hand. Uh, en dan ja, doet mij zo. dat uh, denken aan dat de hele mooie spreekwoord: elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Uh. Hè? Ja, <laughs> ja. ja, dat is een prachtige afsluiter, Jaap. Mooi hoor, ja. Moet je dat ja, mee gaan doen? Even zo ja. fantastisch. Ik voel een tegeltje. Ja, een tegeltje? Straks, we gaan het straks nog even hebben over de dildo plakker. Ja. Oh, die komt deze kant op, hè, waarschijnlijk. Want die, zit je op, die, die zit in het oosten. trekt heel langzaam trekt ook heel ja, langzaam. Er ja, er ja, ja, ja. ja Trekvogel. Ja. Heel, heel, heel, heel, heel, uh, <laughs> Nog even het uh, lokaal nieuws. Ja. Uh, uh, binnenkort uh, kun je opgeven voor het Open Kampioenschap uh, makreel roken. Gelukkig Ga je meedoen, Tino, uh, niet? Nee, maar, nou, wat ik wel wil, ik wil wel met een makreel hmm. daar rondlopen. En dan de hele tijd roepen tegen mensen... ...makreelen <laughs> <van> verlangt, makrelen <laughs> <van> verlangt, makreelen <laughs> <van> verlangt. <laughs> dus, uh, <laughs> maar daar kun je even opgeven bij Ben Zonneveld. Oké, okay. uh, Ben. je okay, in Zandvoort. Nee, Zandvoort... Lopen kampioen op die, die, okay, en Die en, en, ben dus zo wel een organisator ook. Die zo, kun je ja. overal voor. Gisteren zag ik een wat, uh, ja helaas toch iets wat sneuën presentatie van het uh, LHBTI. Of was het gewoon een, een lichte... Nee, uh, een, LHBTI. Een, een... LHBTI. Ja? Ja. Pride the beach. Ik zag allemaal uh, lui in regenboog pakken en zo. Ja, de Pride. De pride Dat de pride. ik, de Pride, ja. Ja, en, en ik zag een, een, een, een disc jockey zat in een, in een uh, VW'tje. Een ja, busje. ja, ja. Zo'n ja, ja, oud VW-busje. En daarachter liepen zes mensen. Ja. <laughs> dat is, in, in, nou, no, in dat, dat kader, een, maar dat ja, dat is een feest, tijd. Ben Sonneveld, liep erbij. Hij zei: Ja, als die jongens wat gaan organiseren, dan uh, gaat het niet altijd goed. Dus ik moet toch maar weer eventjes een beetje orde op zaken stellen. Ik zeg: Ben, dat kan jij als geen ander. Ja. Dus, uh, maar het was wel gezellig ja. in de Halterstraat. Wel. Ja, maar overal uh, prima, uh, regenbogen, ja. gedoe. en gedoe, Alleen die Pride Amsterdam, bootjes dan, dat gaat ook allemaal niet door. Ja, nee. jammer. Ja. Ja, maar ja, daar komt het natuurlijk van, hè? Ja, nee, maar de in ja. is natuurlijk een wat groter uh, gedoe. Met, uh, nou ja, dat kan even niet, jongens. Volgend jaar weer. Ja, ja. ja het is, nou, is, het is jammer. Er, ik denk er nog... dat een regenboogkleurtjes jullie ook wel goed staan. Hoor. Ja, ja. Ik, is het zo? Ja, ik denk, ik denk ik ben je wel wereldkampioen wel. wielrennen? <coughs> ja. Ook? Ja, ben je wereldkampioen wielrennen. <laughs> en, die, eh, en toen hadden ze het ook nog gisteren over de roze trui. Maar dan ben je de winnaar van de Giro. Dus dat, uh, de je de, weet de, er wel verdacht veel van, ja. Ja, nou, goed. Maar uh, ik, ik leg uh, gelijk uh, het link naar de sport. Dus. Ja, van so, de Giro. Als echte sportman. Ja? Natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja. Okay. Heb jij nog Giro? Ja, bestaat of, bestaat Giro. Het bestaat nog. Giro? <laughs> ik weet niet of de Giro <laughs> die die nog bestaat. Die checkies je hem Ja, ja, je moest je cheque Giro-check. Giro-blauw, pas bij jou. Ja. Ja. Maar dan moest je ja. toch zo'n checkie zo invullen. Ja, je moest ja Maar je had, ook, ja, je had natuurlijk ook de euro-check. Uh, de euro-check. Um, euro dan kon je mee doen door, door het buitenland. Ja. Maar en daarvoor had je die uh, uh, koek. Thomas Cook, Thomas, Thomas Cook. Oh, als, ja. als je naar Amerika wilde. of... Ja. Nou, Azië Ach, ja. zo dat je die internationale. En die waren ook verzekerd tegen. Dat is nog altijd ja. in Amerika natuurlijk een heel belangrijk betaalmiddel, is, Zo'n money order en, ja, en een ja? check. Ja, dat Doen ze dat nog? Ja, doen ze nog steeds. Ik heb alleen maar telefoon bij me tegenwoordig. Ja, Ik betaal er maar, alles mee. Je betaalt over met je duim tegenwoordig. Ja. Moet je uitkijken, als je ja. er iemand een duim opsteekt, dat je niet meteen een bakcel kocht. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, een badcel? Ja, weet ik wel. Nee, maar als ik mijn duim ergens op uit, heb, ik betaald. Ja. Dan moet je een beetje uitkijken. Je ja, bent... Ja, ja. U bent net een leren <laughs> ja. bank gekocht, meneer. Ja. Oeps. <laughs> ik zit alleen mijn telefoon aan. Nou, nou wil ik, wilde ik gisteren, want ik heb een, een, een, een, een, een fotofoon abonnement op mijn telefoon. En dat kost dan 22 euro per maand. Prima, niks aan de hand. En, uh, maar nu, mijn meisje, die, heeft, uh, die, die, die is weg bij uh, haar baas. Dus uh, die moet nu zelf. Een, dus uh, nou, een beetje wat we doen: we doen dat Dubbel abonnement. Dubbel abonnement. Hè? Ja. Dat is, uh, nou, dan ga je uh, via internet proberen dan een dubbel abonnement. Ik was twee keer zoveel kwijt. <laughs> Opeens, klokkoek. Klokkoek. Okay. En uh, ik denk, nou, volgens mij gaat het hier fout. Ik ja, meneer Loogman, zit u dus voor 22 euro zoveel porno? Ik die ik moet... elke maand? <laughs> ja, die lukken. Ik moet aan het uh, geschreven stuk tekst uh, van Tino uh, denken... die, die hij uh, van de week geplaatst heeft. Uh, zeg maar nee, dan krijg je er twee. Ja. ja. Nou ja, en uiteindelijk heb ik vanochtend gebeld. En toen zijn we er toch uitgekomen. En dan zo? betaal ik nu... 20 euro in plaats van 22 euro. Dat heb jij ja. mooi gedaan, G. Koekoek. Koekoek. Koek. Heb ik één. En dat is elke nou, maak. Kunnen nog bellen nu, of niet? Nee, dat niet. Ik oh, okay. ben niet bereikbaar. Je kan niet <laughs> uitbellen. Ik wil hem even me niet. Ik wil ook ja, ben even niet, niet bellen. Ja. Loop maar voor <laughs> dat geld geven u een kermis. Nou, wie, uh, wie de komende tijd ook slecht bereikbaar is, dat is de Nederlandse drugsbaron uh, Chetin G. Je oh? heeft hem toch een beetje spijt van zijn vlucht naar Turkije. Want hij was in Nederland al veroordeeld tot een 12 jaar cel. Maar natuurlijk, hoe kan het? De kans blijft Nederland ontsnappen in 2016. Gewoon simpelweg door een enkelbandje door te knippen. Hij dacht, nou ik ga naar uh, Turkije. En hij waande zich daar, zoals veel van die lui, onschendbaar. Nou, dat was echt een kleine misvatting. Want hij is nu alsnog daar opgepakt en veroordeeld tot, jawel, 1482 jaar zekerheid voor alles. Cel. Kaan. Dat is even. De je moet kiezen! Ik kan het Nederlands... 12 jaar in Nederland of 1400 jaar in Turkse ja gevangenis. Kunt... Wat een idioot. Je kunt het Nederlands strafrecht misschien nog iets van meepikken. Ja, er zijn wel een aantal gasten gevlucht oké. Dat is een vrouwenhandelaar. Die ja, ja, die, barin, gevlucht, uh... yeah, die is ja. gevlucht toen, dus blijkbaar dacht hij dat lukt mij ook ja. Ja. Fijn man dat het niet gelukt is. Ja, dat is echt zo. Maar ja, goed, je ziet straft niet altijd onmiddellijk, maar toch. Een keer, karma je, ja. noemen we dat. Karma. Karma. Karma is de Ja. Heetje, kadema. Ja, Kadema. Kadema, kadema. Eh, en uh, Overigens, uh, hoe is het met jouw stem, Ger? Heel goed. Want er worden ook nog de uh, sorry, zangeressen <laughs> gezocht. Die, uh, zangeressen? Nee, er wordt voor. Kijk, het. het uh, nee, dat gaat niet. Het uh, Music uh, All Incor in Zandvoort. Oh ja, zoekt, uh, zoekt zangeressen. Ja, dat weet ik ja. Ja, maar dat komt natuurlijk door corona, we <tus> konden het eigenlijk niet repeteren. En vrouwen, mm -hmm. weet ik veel, pingpongen, haken, gaan iets anders doen. Ja. <tus> ja, dus ze, zijn, ze hebben leden tekort, dus ik weet niet, kantalessen. Oké. Okay. Ik denk het niet, nee. Mijn moeder was uh, daar nee. in het uh, koor. Ja, uh, ja, ja, mijn moeder zat in het koor. Hardcore. Hardcore. Je hoort aan het Zandvoort Museum en, uh, van 20 augustus tot en met 21 november... is een expositie van Jan Lammers. Oh. Vind ik wel heel erg leuk. Maar een expositie van wat? Van, van, van wat je gedaan heeft. Hij heeft natuurlijk wel wat betekend hier Afzeker. op uh, Ik vond op zijn oproep uh, wel heel erg mooi, als ik even in de reden mag vallen. Mm hm die in de dus telegraaf. Ja, de ja, fans top. die van plan zijn er zand voor te komen, en hij roept echt iedereen op ja, om. Hey, we gaan die rare gaan, fratsen uit. We gaan, gaan halen, die er niet uitboeien. Nee, nee, natuurlijk nee, niet. Dan moet je niet, dat niveau, moet je helemaal niet. Op. Maar ik vind het goed dat hij die oproep doet, ja. want we moeten. Ja. Want ik zeg altijd, ja, het mooie is van, van het verschil tussen onder andere Formule 1 en voetbal, is ja. dus dat bij voetbal, voor voetbal. ze elkaar ja. de hersens in, op niets af. Maar als rust, je dat voor kan. Er zijn Rijnhouden. Er zijn beelden op YouTube en uh, daar hebben ze de crash van, uh, uh, uh, uh, ja, van Max, oh, Max. Vanuit, vanuit de tribune. En daar zit, dat, dat zijn mensen met allemaal uh, uh, Mercedes-petjes op, dus allemaal uh, zwaar uh, Hamilton-fans. En uh, hoe heet het gaat er? Keihard af, en dat zie je ook echt. En op een gegeven moment, euh, nou, dat duurt dan even... en dan komt hij uit die auto en dan staan ze allemaal te juichen. Ja, Al die, dat die heel eruit ja. Dus het is helemaal niet aan de hand, weet je wel. Het is ook niet aan de hand bij die Mercedes-fans. Die zijn blij dat Max eruit stapt en ja. dat er niks ja. aan de hand is. Nee, dat klopt. Dus, en en dat dus is bij het deel een... van de voetbal... Uh, supporters in de letterlijke zin is het ook niet het geval, maar het is altijd zoals vaak een kleine ja. narige minderheid ja, die de pers krijgt, ja, de eenzijdige ja. massa hysterie ja. lekker thuis laat, En gewoon juichen voor iedereen die juist zit. Ja. ja, dat is het leuke aan deze sport, weet je wel? En en Absoluut, uh, ja. uh, maar, uh, ook zonder Max vind ik het mooi. Aan elk, precies aan elke sport. Want bij het rugby slaan ze elkaar ook niet op een muil. En ook bij het waterpolen nee. of bij het wielrennen of bij het schaatsen. Nee, maar ja, ik ben ja. Elk, elk weldenkend mens met een klein beetje respect voor... voor denk me, nou maar even aan zelf. die twee hoogs hoogspringers van de week. Dat die daar mooi, het, de, de Olympische Gouden plakken met m'n moment. Dat is toch het mooiste. Dat is ik gemist. Ja, ja, ja. Je moet je zien. zit in mijn vertellen. Het is een emotioneel moment. Ja, dat moet je ja, echt zien. Dat is echt een prachtig moment. Ja, Ik zal het je, zo je zo laten zien op YouTube. Ja, dat is, ja. Goed. Dat is, goed, is, goed, is goed. Gaan we nog iets uh, leuks uh, draaien nog? Hé, uh, hey, is de paas katholiek? Ja, laat maar horen dan. Moet jij eens opletten. Nee, Moet jij gewoon eens even leningen. opletten, jongen. Je, nu Jongens, allemaal... de, de soesjes zijn nog niet ontdooid. We gaan zo even dansen. Ik heb mijn jurkje al aan. Mooi, dat pak ik je Genderneutraal, dames en heren. <lacht> Genderneutrale show. <lacht> Dat zeg ik dus gewoon elke week. mensen? Take it to the limit. Ja. Van de egel. De egeltjes. Egel. Ja, de de egel. uh, ben jij vroeger wel gepest? Nee, dat ik idee heb nee, niet. Nee. Nee. ik niet. Ik er wel. Ja, doe ja. Maar, alleen door mijn broer? Uiteraard. Uiteraard. Dat Daar is, uh, zijn broers voor. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Frank? Nou, het was niet zozeer gepest. Als ik, ik kan me wel één moment herinneren dat ik uh, toch van thuis... een wat foute korte broek aangemeten had gekregen. Ja, ja. verkeerde schoenen. Al waarmee ik oh, ja. mij op het uh, speeltuin van de Maria School begaf. En dat was niet helemaal de juiste keuze. Korte nou, dat broek. Dat is eigenlijk het enige wat ik me kan herinneren. best wel. Okay. Foute korte broek, ja. Ondanks die neus. Nou, over neus. Ik had ook nog, dat was uh, vlak voor mijn eerste heilige communie... <laughs> had ik ook foute schoenen aan met vierkante neuzen. Oh echt? ja? Ja. Allright. Ja, ja. Ik, ik werd voor, mijn vader werd gepest met zijn neus. Je een behoorlijk. Uh, God, bijna was je neus. Je een enorm gewaar. Waar werd jij mij gepest? Uh, uh, met die uh, spijkerbroeken van oh, vroeger, oh, Met Die witte nee, biet Er is een meisje in Amerika, Samantha Ramsdell. Die werd gepacht met haar ja. grote mond. Ja. ja? die vrouw die heeft dus een grote mond. Uh, maar die staat inmiddels met die grote mond ook in het Guinness Record Boek. Kijk. Deze vrouw heeft een mond met een doorsnee van 6,5 centimeter. <laughs> en op TikTok heeft ze 106 miljoen volgers. Want Oeps. ze steekt namelijk allemaal dingen in de mond. Waaronder een hele appel. Lachend. Ja. En zo'n McDonald's medium. Zo'n friekje van McDonald's, die medium. Dat is best een groot ding. Steek ze ook in één krillimeter. Ja. En dan krijg je het vol. Dus die vrouw die verdient uiteindelijk gewoon met die grote mond. Ja. Ze nu Er ja, ja. oh. staan, oh. staan foto's uh, bij het AD. Ik zag het net uh, bij uh, Ger op zijn uh, computer. Stand, nee, nee. Bij, uh, bij het bizarre nieuws. Ook oh, in de ja. rugbode vandaag. Ja. Ja. Ja. Dus, heel ja, ja, ja, mooi. Ja, mooi. Dan dan dan zie ja, je maar, als je het best wordt, je kunt er altijd nog wat mee doen. Ja, ja vlak kijk, Helemaal goed, jongens. Je kunt de 49er-klasse brons halen op de Olympische Spelen. Ja. ja. ja. Je kunt ook ja. in uh, Hongarije, kan je ook doen. Heb over auto's gesproken? Ja. Kort hoor. Maasdorf roept 264.000 auto's terug. <tus> want nou, valt oh. wel mee want een ontploffende airbag kan het merklogo in het gezicht lanceren ja oh, dat is leuk He, loop je voor de Mazda op je de mag daar op de ja ja maar rest is, van je leven de rest met een Mazda Mazda staat er met spiegelje Mazda Mazda zon Ja ja ja, ja. ja, ja. ja het is een beetje hilarisch maar oh. uh, nou ja goed Best wat wat gevaarlijk. wat doe jij Ik rijd in een Mazda nou dat is uh, wel aan te zien zo waardeloos. Heb je heb je heb je heb je Mazda voor je klein Mazda